Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Oranje-captain Virgil van Dijk zal vanmiddag niet op het veld staan... met een One Love aanvoerdersband om. Dat was wel de bedoeling om een statement te maken voor de LHBTIQ-plus-beweging... maar het mag niet van voetbalbond FIFA. Spelers die de band wel dragen krijgen een gele kaart. Van Dijk zag de bui al een beetje hangen. Als er dan eventuele sancties opkomen en, en in een gele kaart of wat dan ook... dan moeten we het daar inderdaad over hebben. Ja, want dan gaat het invloed hebben op, op ja, het sportieve succes in het toernooi. En dan kan ik me voorstellen dat het ergens wel weer gaat schuren. Ja, dat, dat, is, dat is niet lekker. Nee, ik, ik, ik speel niet graag met een gele kaart op zak. En uh, helemaal niet als we het zouden kunnen voorkomen. Ook onder meer Engeland en Wales waren van plan om hun captains... met de band om het veld op te sturen. Of zij wel doorzetten, dat weten we niet. Groningen is de gezondste stad van Nederland... en Rotterdam de meest ongezonde, dat zeggen onderzoekers. Ze maakten een lijst en keken onder meer naar de hoeveelheid groen in de stad... luchtkwaliteit en hoe het openbaar vervoer geregeld is. Veel steden zijn er druk mee bezig. Dus zorgen dat je de fiets- en de voetganger voorrang geeft boven de auto... dat zie je in de grote steden ook al gebeuren. Er komen 30 kilometer zones binnen in de stad. Naast het OV wordt er ook flink wat geld gestoken... in het aanleggen van groen en natuur in steden. Onder meer door dat wandel sinds corona een stuk populairder is geworden. Bij een juwelier in Amsterdam is een ramkraak geweest. Vannacht reed een auto tegen de gevel. Er is een hoop schade. De overvallers zijn nog niet gepakt of ze sieraden hebben meegenomen... is niet duidelijk. En een klassiek kunst en kitschmomentje gisteravond. Een man kwam in dat tv-programma langs met een metalen kunstwerk... dat hij ooit meenam van de sloop. En dat bleek van een beroemde kunstenaar uit Frankrijk. Dan zit je toch al gauw te denken aan een bedrag van... 60.000 euro. Nou, dat vind ik wel lekker. Ja, heel lekker. Zeker omdat hij het zelf ooit kocht voor 25 gulden. Het weer nog veel grijs en er trekken ook buien over het land. Soms met natte sneeuw. In Limburg max 9 graden vanmiddag. In het noorden wordt het niet warmer dan een graad of 2. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer nog steeds veel vertraging op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Dat komt door een technisch probleem op de A8 bij Zaanstad. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Daardoor heb je tussen Af en Averhoorn en Knopend dan nog steeds een uur vertraging. Op de A8 zelf, tussen Zaanstad-Assendelft en Knopend Koenplein en Kwartier. Daar zijn dus die twee rijstroken dicht. Op de N247 Hoorn in Amsterdam, tussen Edam en Broek in Waterland een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. When away from the life is hard to do. you've learned all the facts for yourself it's really nice to know that you're my friend and that you'll let me tell you now and then if i have any problems i know you'll help me solve them and stand by my side and hand your right guy to be <laughs>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 Ja. Ongelooflijk, zeker. Zeker, En, en uh, lang geleden. Daar ben ik overigens niet bij geweest hoor. Maar uh, uh, uh, er zijn mensen bij, de, dus de echte harde kern die er vanaf 2002 uh, de concerten al bezoeken. Die, uh, die kunnen zich dat nog goed herinneren. Ja, ja. ik heb er geen uh, actieve herinnering aan.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 a cool place and they say it gets colder you're bundled up now wait till you get older but the media men beg to differ judging by the hole in the satellite picture the ice we skate is getting pretty thin the water's getting warm so you might as well swim but world's on fire how about yours that's the way i like it and i'll never get bored hey now you're an all-star get your game on go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 Geldt voor ja. mij hetzelfde hoor. Ik had het ook pas een paar dagen voor de avond uh, dat iemand zei: Je hoop vrouwen, hè? Dacht, ja, dat is ja. echt, inderdaad. Het is gewoon eigenlijk heel toevallig zo ontstaan. Ja. Maar wel leuk. Wel heel Leuke leuk om ja. ja. Maar het is niet gestuurd, dat kan ik dus wel bij deze zeggen. Het is <laughs> gewoon echt spontaan zo ontstaan. Ja. En natuurlijk door alle antwoorden dus, uh, zijn ze genomineerd. Dus, uh, ja. ja. ja dat, is, dat vind ik sowieso het bijzonderste. hè?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 Dus ik vind het ook wel mooi om te zien hoe dan die andere acht daarmee omgaan. En ik, uh, ik heb niet het gevoel dat iemand uh, boos is weggelopen en uh, <laughs> een nee. boze gaat schrijven. Maar ik, uh, dat vind ik heel sportief ja. en ook heel, toch wel knap. Uh, ondanks dat iedereen weet van uh, meedoen is dat uh, fantastisch. genomineerd worden is ook fantastisch. Ja, dat is het echt. Maar de avond ja. zelf is het natuurlijk toch, ja. Het ja. blijft het spannend, ja. ja zeker. Ja. Nou, bries, ga er nog wel genieten. Uh, vanavond ja, weer ja. met uh, de vrienden van het Wapen. Ja. Heel uh, plezier. Dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen. weekend. Well I don't want to talk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 Cannot be strong there, but I was a fool, laying by the rules. The gods.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 We'll decide The likes of me Talk if it makes you feel sad and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. See, me so tense, no self confidence. But you see. The win and take.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 Ik ben 19 jaar en ik uh, doe de opleiding op uh, R7 van amsterdam Levenland, College M Airport. De opleiding Aviation Operations Officer. Dankjewel. Goedemorgen luisteraars. Mijn naam is Gurtje Jarandasi, de jongen met een hele lange naam. Ik ben uh, 18 jaar en ik doe de opleiding Facilitair Manager Leidinggevende niveau 4, laatste jaar. En uh, ik ben de vicevoorzitter van Studentenraad Airport.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 Want denken jullie, nou we hebben hier iemand zitten... En, uh, gaan we volgend jaar weer gebruik maken van uh, host uh, op de ondernemerschale? Heel graag. Dat is ook. Ja. ja. En ze zagen er uh, zo niet des zo goed of beter uit dan uh, de gasten zelfs. Uh, uniform. Ja. Ja. Ze passen prima in de atmosfeer uh, op die avond. Ze paste niet in de atmosfeer uh, die we wilden bereiken op die, ja. uh, op die avond.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 Het strand ik zit bom en bom vol, maar het is toch eens lekker. Met z'n allen bij elkaar, zijn, muziekje aan, balletjes stappen, nou, dat is genieten. En dat heeft ook een mooi beeld van Zandvoort. En ja. natuurlijk is Formule 1 Dat is een beeld dat iedereen van Zandvoort. Goeren, jij was ook de gast uh, deze zomer in Zandvoort. Uh, en terwijl andere studenten aan het werk waren. Nou, ik kreeg een uitnodiging dat ik uh, ben uitgenodigd voor een, uh, ja, laten we zeggen...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 Spelletjes doen met elkaar. Dat is wel leuk. Gewoon met elkaar zijn. Echt een team vormen. Ja. Jullie kennen elkaar nog niet allemaal heel goed. Dus je zijn ook een teambeelding aan het doen. Begrijp ik. Ja, zeker. Nou, dan dank ik jullie wel voor jullie komst hier in de studio. En dat jullie uh, meteen, Roy. We gaan nu even naar het muziekje luisteren. En dan gaan we praten over de nieuwjaarsduik. Waar jullie ook allemaal voor uitgenodigd zijn om deel te nemen. Oké. Okay, nou, uh, misschien komt <laughs> ik zeker nog iets thuis kouder. Thuis. Ja. <laughs> nou, voor de afsluiting wil ik even Roy heel erg hartelijk bedanken. Om Nee, ik wil uh, Roy heel erg hartelijk bedanken dat we hier mochten uh, zijn. En uh, dat we natuurlijk, uh, ja, dat hij heel veel connecties heeft in Zandvoort. En dat we zo'n mooie meneer, <laughs> prachtige man hebben meegemaakt hier in Zandvoort. En uh, daarvoor willen wij zeg maar een uh, applaus geven. Dank u wel. Heel erg bedankt. God bless you. <laughs>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 Says she love to chat me up, hey. and then she pick me up. Cool. Then everything becomes corrupt. No. But the lion toughen up. Yeah. Now we're breaking up. Hey. No more snuggle up. No. Now we're waking up. Yeah. Oh,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 Maar zijn jullie daar dan nu al mee bezig? Of, uh? We zijn daar nu al mee bezig. En uh, uiteraard hebben we ook op het ondernemingsgala... Uh, al de nodige dingen besproken. Uh, het innovatiefonds uh, staat uh, uh, klaar om ons te helpen. Uh, de gemeente Zandvoort uh, is, uh, is er klaar voor. Uh, Wethouder Keree voor het toerisme is er bij betrokken. De burgemeester die LHBTI-beleid in zijn portefeuille heeft. Uh, alle mensen zijn uh, blij verrast dat, ja. uh, dat, het, dat uh, Amsterdam...